Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het aantal opvangplekken voor asielzoekers neemt niet toe, maar af. Er is sprake van een netto afname van 1250 plekken. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg in Nieuwzuur. Het Rijk heeft met gemeenten afgesproken dat er 11.000 extra asielplekken moeten komen. Maar veel bestaande opvangcontracten zijn op 1 oktober afgelopen. Daardoor wordt het tekort aan opvangplekken groter. Bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije lijkt de centrumrechtse partij van oud-premier Borisov de grootste te worden. De partij kan op ongeveer een kwart van de stemmen rekenen, dat blijkt uit exit polls. Daarmee is het onzeker of Borisov een meerderheidscoalitie kan vormen. Veel partijen willen niet met hem samenwerken, omdat ze hem verantwoordelijk houden voor de grootschalige corruptie in het land. De Bulgaren kozen voor de vierde keer een anderhalf jaar een nieuw parlement. De opkomst was met 35% bijzonder laag. De president van Burkina Faso, die vrijdag werd afgezet na een legerkoep, dient zijn ontslag in. De religieuze leiders van het land laten weten dat hij zich niet meer verzet tegen machtsovername. Legerleider Ibrahim Traoré wordt de nieuwe president. Na de staatsgreep vrijdag braken er gewelddadigheden uit. Eerder op de dag riep de legerleiding de bevolking op tot kalmte. Traoré zegt dat de president is afgezet omdat het hem niet lukte een einde te maken aan de opmars van jihadisten. In grote delen van Burkina Faso komen de maken die de dienst uit. En PvdA-leider Kuiken noemt het pijnlijk dat Kamerlid Ghadisha Ariep... te weinig steun ervaart van haar fractie. Gisteren maakte Ariep bekend op te stappen nadat eerder deze week uitlekte... dat het presidium van de Kamer een onderzoek instelt naar haar gedrag als Kamervoorzitter. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gaat morgen aangifte doen... van lekken van vertrouwelijke informatie. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of acht. Lokaal kan er wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen overal droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... bij Den Hoever 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Terug bij Piesel Radio Show 1510 hier op ZFM. We gaan nog een uurtje muziek voor je draaien. En ik begin met Blue is Nine. Van, uh, met het album Four and White. Daarna komt Louis Anthony de Lies met Close Enough to Perfect. Ja, allemaal um, heel aardige titels. Um, nog even een bekende naam, John Anderson... Ken je hem nog? In 1997 maakte hij het album The Promise Ring. En dat werd uitgebracht bij het Amerikaanse label Higher Octave Music. Waar onze sympathieke Amsterdammer Elenis Canazzi, een van de producers, was misschien wel van dit album. Wie zal het zeggen? Doek Cameron met paspoort komt langs. Ook allemaal uit die tijd en ook van hetzelfde label Higher Octave Music. Op de achtergrond hoor je Lila van Hiroki Okano. Een Japanse meneer die een aantal albums heeft uitgebracht. Ook het album track 9 in de lijst. En met dubbel N is ook van Hiroki Okano. En dan nog een Nederlander. Ja, ja. Uh, we hebben hem nooit, meer van, uh, nooit meer wat van hem gehoord. Borgen Diem Groeneveld met... Overtonen, overtones, dat is uh, dat album met hele lange tracks staan daar ook op. Dus uh, maar ook solo piano natuurlijk van Fiona Joe Hawkins dat uh, voor de laatste keer in dit programma meedoet. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.info. Nou bij de peaceful radio show moet ik zeggen. Maar ja goed, dat is de website.info. Veel luisterplezier. the artist's on Radio Peaceful. Please visit my website www.anayamusic.com. Space doesn't have sound. Sound needs It is hard for space.